maar nu eerst het NOS Nieuws van 6 uur. Trudy Vendrich met het NOS Journaal. De ruzie binnen de Amsterdamse PVDA over wie de lijsttrekker moet worden... van het nieuwe stadsdeel Nieuw-West is beslecht. Het wordt Ahmed Marcoes, nu nog stadsdeelvoorzitter van Slotervaart. Hij was voorgedragen door de kandidatencommissie... maar het PVDA-bestuur had een ander op het oog. Na overleg met de Amsterdamse PVDA-top is het nu toch Marcoes geworden. Tegen de 64-jarige vrouw uit Badhoeverdorp die haar man en dochter heeft gedood met een bijl, is 11 jaar cel geëist. De rechtszaak trekt veel belangstelling, omdat de vrouw mogelijk onder invloed was van antidepressiva. Het middel seroxat is volgens sommige deskundigen gevaarlijk voor patiënten. Ze zouden er volledig van kunnen doorslaan. De vrouw zegt dat ze da haar man en dochter het verdriet van haar zelfmoord wilde besparen. Na haar daad reed ze met haar auto tegen een boom, maar ze bleef in leven. Premier Balkenende werkt mee met een onderzoek van de Nationale Ombudsman naar klachten van de ex-man van prinses Margarita, Edwin de Rooij van Zuidewijn. Die zegt dat het kabinet van de koningin informatie over hem heeft ingewonnen. Volgens Balkenende gaat de ombudsman niet over het kabinet van de koningin, maar om misverstanden te voorkomen werkt hij toch mee. In verschillende media stond dat hij dwarslag bij het onderzoek. Het chemisch afval dat gisteren onder de Moerdijkbrug werd gevonden... komt volgens de politie vrijwel zeker van een cocaïnewasserij. De 9000 liter chemicaliën zijn gebruikt om de cocaïne te scheiden... van de chocola en het vruchtensap waarin de drugs waren verstopt. Het afval zat in containers die vermoedelijk van een vrachtwagen zijn gegooid. Bonskrooids Bert van Marwijk heeft Wout Brama van FC Twente bij de selectie van het Nederlands elftal gehaald. De middenvelder Brama neemt de plaats van David Mendes da Silva van AZ die een blessure heeft. Het is de eerste keer dat Brama geselecteerd wordt voor Oranje. Vorig seizoen zat hij bij de selectie van Nederland B. Het weer bewolkt en vooral in het noorden van tijd tot tijd regen. De komende dagen verandert er weinig. De maximumtemperatuur blijft een graad of 9. Dit was het NOS Journaal.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 So much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 Maar die laat hem altijd mooi fluiten. Het dier preekt ernstig voor de vissen. Van vallen van een haringkaar. Hij loopt de dagen met zijn lief. De dagen vliegen, hij blijft staan. Waar komt hij vandaan? de dagen van rood cellofaan, van glitter en watten en sterrenpapier. Geen mens kan zijn naam. Meester, bringe mee. Meester, bringe mee.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 Toch blijft een schotel leeg, ze lachen. Alleen een meisje blijft staan praten en maakt een meisje van plezier. Kan ik niet zijn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 En mijn, moeder, of mijn vader heeft mijn moeder ter plekke beloofd dat hij het duin helemaal af zou graven. En het was ook een, uh, een regel van uh, de heer Kmarles dat de scherfmuur, die moest, uh, nou ik denk tot, uh, tot 1, meter, 1 meter 20 of zo, moest uh, afgebroken worden. Dus je had vanuit de bunker uh, toen en uh, de, ja, door de deur, had je vrij uitzicht uh, naar buiten.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 And there.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 Bedankt. We hebben veel plezier gedaan. Ja, jij ook bedankt. Graag gedaan. Ja, luisteraars. Wij uh, moeten stoppen met uh, het programma van Yvonne Roosendaal. Helaas. Voor haar. Maar uh, gelukkig voor ons. Want we gaan twee dagen van uh, politiek doen. Don, goedenavond. Ja, goedenavond Joop van Nes. En Pascal van der Beek. En Don de Gebber natuurlijk. Ja. Uh, okay, pas. Goedenavond. Pascal zal uh, samen met ons een stukje commentaar verzorgen. En doet tevens de techniek. Ja, want daar zijn wij niet voor geschapen, hoor. Pappelen uh, nou, kunnen we. Pappelen kunnen we, maar de techniek is, ligt uh, een beetje buiten ons. Ja, nou ja, we gaan... Uh, twee dagen. Twee dagen. Want uh, we krijgen de algemene beschouwingen en de, uh, de, het bespreken van de begroting. Ja, het, uh, ja, we krijgen nog ietsje vooraf. Hè? Een paar nou, punten, een hamerstuk. En, uh, nou ja, daar komen we nog wel, er komt nog wel een interessant punt. Dat is de onteigening van uh, een ja, stukje grond. Gr grond ja. Op de kruis en kost verloren Tolweg. Ja, kost verloren staat 131. Nou ja. Eindelijk zou dan een rotonde gemaakt kunnen worden. Ja, maar die zo'n zo onteigening is, is niet 1, 2, 3 gebeurd natuurlijk. Nee, nee, nee, nee. Maar toch maar hopen dat het snel gaat. Want ja. het is nu een onoverzichtelijk punt. Het is echt heel moeilijk. Ja, men heeft geprobeerd in het midden te schikken. Maar de eigenaar die wenst daar niet aan deel te nemen. En uh, nu stelt het college de raad voor uh, om tot onteigening te besluiten. Dat is eigenlijk al besproken in de commissie van een maand of anderhalf, twee geleden. En ja, uh, het is altijd uh, naar als het zo moet. Ja, nou ja goed, het is niet anders. Maar en... het is voor het algemeen belang, denk ik toch wel belangrijk ja. dat het daar gebeurt. Dat dat gebeurt. Het is heel Ja, in Maar ja, voor zover het, uh, het voorgerecht. We gaan ja. naar het hoofdgerecht ja. toe. Ja. Het toetje komt morgen pas. Ja. Hopelijk. <laughs> ja, de begroting 2010. Ja, ik ik denk dat het wel wat gaan doen, want uh, jij en ik hebben via onze e-mail al hier en daar wat van politieke partijen mogen ontvangen. Ja. Ja. Wat aan uh, moties, amendementen? Uh... Nou, ik, ik, heb, ik heb alleen van uh, de oude partijen amendementen gekregen. Van de overige partijen niet. Maar uh, wat ik wel heb gekregen, maar daar mag ik nog niet over uitweiden. Dat mag pas na acht uur. Uh, dat zijn de algemene beschouwingen op ja. twee partijen na. Uh, en die heb ik nog uh, geprobeerd te pakken te krijgen vandaag. Echter, uh, de personen die daarachter zitten, die uh, heb ik of niet kunnen bereiken. of zijn niet bereid geweest om ze uh, onder embargo te leveren. En uh, dat scheelt mij. Uh, uh, uh, helaas morgenochtend weer heel veel werk dan moet ik weer heel vroeg eruit om dat alsnog te gaan doen ja, ja uh, uh, en dat is belangrijk maar dat is meer een sfeertekening uh, we gaan vanavond gaan we zaken doen natuurlijk en morgenavond ja ja ja, ja. Uh, ja. We zullen natuurlijk eerst krijgen de partijen de gelegenheid om hun een licht te laten schijnen over 2010. En natuurlijk een heel raar jaar. Omdat er na 3 maart gewoon keihard volgens mij een heel ander raadsel zitten En dus ook waarschijnlijk een heel ander college. En, maar ze moeten toch wel het voorbereidend werk doen? Ja, want je ziet in sommige amendementen duidelijk terugkomen dat het huidige college op het hart gedrukt wordt nog een aantal stappen te nemen zodat een aantal zaken geregeld kunnen worden. Ja. We komen vanzelf bij de amendementen straks er wel bij. Zou dat, zou dat in het voordeel van een nieuw college zijn of meer eigen erfenis proberen op te maken? Ja, het is... Het is eigenlijk een beetje regeren over, over de, de eigen dood. Ja. Ja, ja, ja, het is een beetje. Maar goed, men wil nu een aantal zaken toch nog afhandelen. Ja. En uh, vandaar dat het college wordt, uh, op het hart wordt gedrukt zelfs om uh, een aantal maatregelen te nemen. Ja. We, we zullen straks uh, even voor uh, de luisteraars die net ingeschakeld. Amendementen wil zeggen ja. wijzigingen aanbrengen in het ja. plan van het college. Ja. en een motie is een nieuw initiatief. Ja, wat je wil, wil toevoegen eraan. Uh, uh, uh, uh, graag een dwingende uh, boodschap aan meegeven. Ja, maar het is iets nieuws. Het is niet ja, iets wat al wel. in uh, de begroting zit. Het kunnen ook veranderingen zijn in principe ja. natuurlijk. Hè? Maar goed, we gaan dus 19 amendementen tegemoet en 5 moties. Dat, uh, dat wordt wel wat werk. Het is werk. wel eens meer geweest ja. trouwens. Ja, Jawel, het is niet uh, overdreven veel. Nee, het valt echt wel mee. Uh, maar het komt ook door het voorbereidende werk van de commissie, de Integrale Commissie uh, ja. raadzaam. En, uh, en planning en controle natuurlijk van een paar weken geleden. Die hebben goed werk gedaan, denk ja. ik. Die hebben het college en ik ze aantal dingen mee terug laten nemen. Daar is een memorie van antwoord op gekomen. En uh, daar zijn natuurlijk de, de, de veranderingen die met name de collegepartijen... Uh, ...wensten uh, in opgenomen. ja En we gaan natuurlijk vanavond weer het heikele punt uit de voorjaarsnota... ...de veegkosten, <laughs> Nik, dat komt weer terug natuurlijk. Ja. ja, dat komt een paar keer terug zelfs. Uh, want uh,